9 uur. Gert bij het NOS-journaal. De Franse autobouwer Peugeot Citroën neemt de Duitse Opel over voor 2,2 miljard euro. Het concern heeft daarover een akkoord bereikt met eigenaar General Motors. Het Franse bedrijf koopt Opel vanwege zijn kennis op het gebied van elektrisch rijden. Ook kunnen door de overname de kosten worden gedrukt bij de inkoop van onderdelen. Peugeot Citroën wordt door de aankoop de tweede autofabrikant van Europa na Volkswagen. De maandenlange strijd om de overname van de Telegraaf Mediagroep lijkt nog niet gestreden. Talpa, het bedrijf van John de Mol, heeft zijn bod op TMG opnieuw verhoogd. Gisteren werd duidelijk dat het Vlaamse Mediahuis en TMG het eens waren geworden over een overname ter waarde van 278 miljoen euro. Of het hogere bod van Talpa nog een kans maakt is niet duidelijk. De directeur van de FBI spreekt tegen dat president Obama vorig jaar Donald Trump heeft laten afluisteren. Dat melden de New York Times en NBC. Trump kwam zaterdag met zijn beschuldiging in een serie tweets. FBI-directeur Comey zou nu het ministerie van Justitie hebben gevraagd... de aantijgingen tegen te spreken. Trump zelf heeft zijn aanval op Obama niet met bewijzen ondersteund. En zijn perschef sprak een dag later alleen van zeer verontrustende berichten... die moeten worden onderzocht. Op de snelweg A10 bij Amsterdam zijn bij knooppunt Nieuwe Meer vannacht twee mensen aangereden. Eén van hen is overleden, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de politie hadden ze ruzie en renden ze over de snelweg... Het ongeluk gebeurde op de rijbaan richting Schiphol... waardoor die urenlang was afgesloten. Jeugdbendes kosten de samenleving elk jaar honderden miljoenen euro's... blijkt uit onderzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het AD schrijft erover. Nederland telde in 2014 bijna 200 van deze groepen... en een criminele jeugdgroep kost bijna 2 miljoen euro per jaar. Een overlastgevende jeugdgroep ongeveer anderhalf miljoen. Op de rekening staan ook kosten voor de inzet van leerplichtambtenaren... omdat criminele jongeren spijbelen van school... Er werden zijn uitkeringen, schuldhulpverlening en misgelopen belastingen meegeteld. Het weer, veel bewolking en regen, vooral in het westen en zuiden. Het blijft grijs en regenachtig. Het wordt 8 graden. Dit was Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Ook in de Randstad neemt het aantal files inmiddels af. Ik noem files met meer dan 10 minuten vertraging. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Naarden en Eembrugge een kwartier. 20 minuten voor de A2 Utrecht richting Den Bosch... tussen Afrit geldermals en Waardenburg. Op de A27, Utrecht richting Almere. De meeste vertraging van de ochtend. Tussen Hagestein en Beeldhoven, 14 kilometer, zit een groot gat in de weg. De re uh, rechte reishoek is dicht vanwege spoedreparatie. Vertraging is daar nu meer dan een uur. Verkeer op weg naar Utrecht kan het beste omrijden via Hilversum over de A28 en de A1. Maar ook dat lukt niet helemaal filevrij. Op de A27 van Utrecht naar Almere... bij knopend Eemnes 10 minuten vertraging door een defecte auto. De rechte reishok is dicht. En van Almere naar Utrecht... tussen knopend Eemnes en Utrecht Veenmarkt... 10 minuten vertraging. A28s richting Utrecht... tussen Strandhorst Nijker, strand en Nijkerk ongeveer een kwartier... op de N44 Wassenaar richting Den Haag... bij Luidenzuid 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeers... U heeft een bril nodig...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Where it began, I can't begin to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 Touching out. Touching me. Night, and it don't seem so. lonely We fill it up with only two. And when I heard, hurting runs off my shoulders. We schakelen weer uh, snel over naar Duintjesveld, naar jouw vrees, want je hebt weer een doelpunt. Ja, terwijl het nieuws geworden ging bij jullie, stond ons, het, ons eigen um, Jesse Goudhaantje aan die de 2-0 aantekende. Prachtige doelpunt in de korte hoek, boven in de dag van de doel. 2-0 de stand in Zandvoort tegen Groenaf. Ik zou bijna willen zeggen, niks meer aan doen, hè, daar uh, bij Duitsersveld. Het gaat hartstikke lekker. De wedstrijd SV Zandvoort tegen UNO VV1. We staan op dit moment met 2-0 voor. Dat zijn goede berichten vanuit uh, het kamp van Jop van Nes. Het uh, tweede uur is aangekomen van Zandvoort op zaterdag. Nogmaals een hele goede middag. En wat gaan we nu twee allemaal doen, Alboe? Nou, uiteraard gaan we over een tweetal uh, platen weer schakelen met uh, Jop van Nes... bij SV Zandvoort, UNO, Tussenstand momenteel 2 tegen 0 voor het verslag van het einde van de eerste helft al daar. Uh, daarna gaan we schakelen met Willem van Densen, want Willem van Densen, onze collega, is aanwezig... tijdens de Final Four, de afsluitende en beslissende wedstrijd... van de Winter Endurance Kampioenschap. En we gaan eens even bij hem informeren hoe de stand van zaken op het circuit is. Half vier natuurlijk de evenementenagenda, dus houd u pen en papier bij de hand... En uh, we natuurlijk hebben we ook nog een Zandvoorts nieuws in het kort. Dus ik zou zeggen genoeg reden om ook een tweede uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM. En heel veel lekkere muziek, waaronder die van Link Collins. Hier is Fink.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 Uh, ja, inderdaad, weer een doelpunt. 37e minuut. Jesse De Haan komt uh, helemaal vrij. Eigenlijk bent nog maar één verdedigd. Die schiet volledig het bos in, kan hem passeren. Ja, dan is het simpel voor hem om de 3-0 aan te tekenen. En zijn 19e doelpunt in deze competitie. Ja, het is een hackers van de Zand van het is helemaal los. De schitterende paas van de zoon van Jan Lammes, komt op de worst van. Uh, even kijken naar Jan Die haalt uh, onpindelijk en heel mooi half om. De zond is nu 4-0 en we hebben nog tot de rust zeker nog af van dit spelen. Zorg je zeker langskomen bij CFM Zalvoorts. Maar onder deze van Kevin James blijft een heerlijke plaats. Dat was Nervers. Ja, zo dadelijk gaan we weer terug naar het voetbal. Het slot van de wedstrijd van vandaag. Waar het heel lekker gaat voor SV Zalvoorts. Maar eerst gaan we het even hebben over een andere sport. Want dit weekend het WK uh, Allround. Ja, want u had nog even de uitslag voor mij te goed... van de 500 meter voor de dames. We dus zijn momenteel bezig met de 3 kilometer. Miho Takaki heeft bij de WK Allround voor het tweede jaar op rij de 500 meter gewonnen. De Japanse, die vorig jaar in het eindklassement zesde werd... scherpte in Hamar haar persoonlijke record aan van 38,25 naar 38,15. Tagagi klopte in de slotrit Irene Wüst, die in 38,82 tweede werd. De vijfvoudige wereldkampioen boekte 1,29 uh, seconden winst... op haar rivale Martina uh, Sablikova, die vier keer wereldkampioene werd. Antoinette de Jong werd zevende en Marije Joling vijftiende... Hust moet op de 3 kilometer 4,02 seconden goedmaken op Takagi... die bij het de WK van vorig jaar op die afstand 11,39 langzamer was... dan de Brabantse. Ten opzichte van Sablikova verdedigt Bust dus een marge van 7,74. Wordt vervolgd. Dat wat betreft de WK-Orund, dit weekend gaande... en ook CFM volgt die uiteraard voor je. De Bellamy Brothers, tot aan jouw fris, zo duidelijk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 Radio. 24 uur per dag muziek en informatie. En over Gouden ouwen gesproken. Nee, dan gaan we niet naar Joop van Des. Dan gaan we naar Golden Joop. Joop, het slot van de wedstrijd van uh, de eerste helft, in ieder geval. Hey, de golden. Ja, dus sterker nog, sterker nog, het is al afgelopen. Hé? Hey? Ja, ik begrijpen er ook helemaal niks van. De, de klok loopt 43 minuten. En 4-0, goed, dat klopt. Maar ze lopen allemaal weer naar de kleedkamer, want de scheidsrechter heeft afgelopen voor de eerste helft. Nou weet ik niet of de klok misschien, dat het is geen flauw idee, maar ik ga ervan uit dat ik wel correct is. En er staan, dan moeten we dus nog eigenlijk nog anderhalf minuut spelen. Maar goed, uh, het is dus einde eerste helft. En uh, ja, ik maak me sterk dat we in die tweede helft toch wel meer zal gaan doen. Dus uh, ja, misschien komt die team wel weer eens een keer in zicht. Die zal wat zeggen, Rob. Oké, okay, ja, nou, dan gaan we hier nog heel, gaan we hier nog heel veel horen zo dadelijk, Joop. Ik mag het hopen. Ja, geniet even van je pauze en graag tot straks. Joop Fris bij de wedstrijd van vandaag aanwezig. Adel, haar single Water Under the Bridge. CFM, Race Radio, Bit report, Bit report. Ja, en we schakelen weer eens dus live over naar het circuitpark Zandvoort. Want de, vandaag wordt daar verreden, de Final Four. En aanwezig is Willem van Denzen. Goedemiddag Willem, hoe is het jongen? Ja, goedemiddag. Ja, dat is prima joh. Aardig temperatuurtje hier op het uh, circuit. Dus uh, racegeluiden weer. Nou, dat is altijd goed toch? Ja, goed nieuws. Fijn je ja. weer te horen. Ja, uh, we hebben de final voor. Jij zei het al. Na final staat uh, voor finale. Voor staat voor uh, vier de vier uur race. Uh, de laatste race van het winterkampioenschap is dat het winterkampioenschap dit jaar uh, gereden over een drietal uh, races en uiteindelijk wordt daar een uh, kampioen dan. Uh, ja, die komt daaruit voor. Het, uh, ik zei het al, een race over 4 uur. We begonnen om 12 uh, uur exact. Uh, helemaal uh, volgens schema. En nu hebben we nog uh, 36 minuten en 45 seconden te gaan. Uh, dus uh, we zullen finishen uh, precies om 4 uh, uur. Het uh, kan een half minuutje eerder of later zijn. Maar uh, rond 4 is de finish. Dan kijken we even naar de stand van zaken in de race. Dan zien we een kop, uh, de BMW uh, M4 uh, Silhouette auto is dat... Die wordt bestuurd door of sluis of schouten. Dat is zijn equip. Het is een equipe e e die tot nu toe in die uh, hè, drie uur pas twee pitstop uh, heeft gemaakt. Dus degene die daarachter zit, uh, ja, die hopen uh, dat deze type e e nog een pitstop moet maken. Want op de tweede plaats vinden we terug. Uh, en Met zo'n Foto's kennen de naam vinden we terug. Terry uh, van Dongen, die rijdt met Meijer en die rijdt in een. Uh, Mercedes SLS GT3 en die heeft inmiddels uh, vier stops uh, moeten maken. Dus alle kans nog uh, voor Danny van Dongen om deze race te We gaan winnen. Op een derde plaats vind ik terug en dat is een uh, hele opmerkelijke auto. Ik weet niet of jij ervan uh, gehoord hebt uh, waarop. Uh, dat is de Puma, de Pumax, ik zeg Puma maar het is Pumax uh, FT. Iemand uh, mm. gereden door deze thuis, Henk Thuis en Koreuze. Snel auto op de baan, op de derde plaats op dit moment. Dus ook nog kansen voor deze equipe de overwinning binnen te gaan halen. Dan gaan we ook nog even kijken naar de kampioensstand. Er zijn 32 auto's van start gestaan vanmiddag in diverse divisies. Afhankelijk van de silinderinghout en dergelijke. En ja, in divisie Even kijken hoor, welke divisie dit uh, hij In divisie 2 uh, zijn de leiders uh, met een Seat uh, Leon. Ze liggen overigens uh, vierde algemeen. Equipe, uh, De Post en Pim van Riet. En zij zijn ook de leiders in het kampioenschap. Dus uh, houden dus ze dat nog even drie kwartier vol, uh, de positie waar ze nu op zijn, zijn dat de nieuwe uh, de kampioenen? Nou, dat is uh, goed nieuws. En goed nieuws voor uh, Danny van Dongen, dus, uh, vraag. Ja, Danny van Dongen, de veel uh, actief tegenwoordig in Amerika ook uh, met Oostsport ook op superfinal sporten, uh, nog regelmatig vinden in de race en ook zijn bedrijven hier nog uh, superfinal sporten, uh, wordt hij uh, samen met Dylan forsten heeft uh, hier uh, nog mee actief, maar uh, is, uh, ook veel uh, in Amerika actief zoals ik al zei. Oké, okay, dankjewel Willem. Jij blijft uh, de race uh, nog even voor ons volgen en straks even voor uh, vier uur, dan komen we uiteraard nog uh, bij je terug. <laughs> Zo, idee. Gooi die race geluid uit de marine, hè, zou ik zeggen. <laughs> Zo ik de evenementagenda met eerst windjammer en tossing en turning... That's yes. dat er uh, ook heel veel disco-fans luisteren naar uh, M. Speciaal voor uh, die freaks. En met de uh, freaks bedoel ik uh, de freaks van de jaren 80 uh, muziek. Deze van uh, Windjammer, je hoort, uh, tossing en turning. Het is 1.30, we gaan eens even kijken... wat we de komende dagen allemaal kunnen gaan doen in Zandvoort. Hier is de evenementenagenda. Nou, wilt u de finale nog meemaken van de Final Four... dan moet u zich uh, haasten naar het circuitpark Zandvoort... want uh, de finish wordt daar rond 4 uur verwacht... U kunt nog tot 19 maart uh, naar de expositie van Mondriaan tot Dutch Design. Ter gelegenheid van het landelijke themajaar... heeft het Zandvoortsmuseum een tentoonstelling van Mondriaan tot Dutch Design ingericht. In 2017 is het namelijk precies 100 jaar geleden... dat kunstbeweging De Stijl werd opgericht. Dus nog tot 19 maart expositie van Mondriaan tot Dutch Design. De entree is 3 euro. En de locaties uiteraard... het Zandvoortsmuseum en de swalue nummer 1... En uh, meer informatie over deze expositie... en over alle andere activiteiten van het, uh, van het museum... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl Gaan we naar de dinsdagmiddag. En dan hebben we het over het, uh, over het Circus Zandvoort. Want daar wordt dan om half twee de film vertoond van La La Land. Een bekende naam. Ze, de, ze waren toch een paar stellen... Even waren. hadden ze gewonnen. Even hadden ze gewonnen. Dan hebben we het natuurlijk over de Oscars. La La Land is een moderne variant, variant op de Hollywood Musical. En een ode aan iedereen die durft te dromen. Dat allemaal aanstaande dinsdag uh, vanaf 1 uur bent u van harte welkom uh, in het Circus Zandvoort. En de aanvang van de film is om half 2. Gaan we naar 10 maart, 9 uur s avonds. Dan is het weer tijd uh, voor Café Koper. En dan is het weer tijd voor de algemene pubquiz. Laat de strijd maar beginnen. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm in een gezellige ambiance. Deelname is 2,50 euro. Je kunt het aan de bar betalend CQ opgeven. En dan hebt u dus op 10 maart vanaf 9 uur de Algemene Pubquiz. Meer informatie over de Algemene Pubquiz... en over alle andere activiteiten van Café Koper... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.cafekoper.nl www.cafekoper.nl En om 12 maart wordt er weer aan de jazzliefhebbers gedacht... want dan is er weer jazz in de krocht onder het motto Jazz in Zandvoort... met trio Johan Clement. Het begint allemaal om half drie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 en tot slot, op 12 maart vanaf 4 uur... is het weer tijd voor de Amsterdamse Mezingmiddag. En dan hebben we het over Rabbel, kerkplein nummertje 7. En kom die middag dan naar Rabbel... voor de laatste editie van het heuze Amsterdamse Mezingmiddag. Vele Amsterdamse nummers zullen de revue passeren. En nogmaals, het begint allemaal om 4 uur... op deze 12 maart, op het kerkplein nummertje 7. De locatie Rabbel. Dus ik zou zeggen, tot zover. Ja, er is weer voldoende te doen de komende dagen. Er wil je daar even meer op je gemak nalezen? Dat kan ook via onze eigen CFM app. Where in the summer go I found it in Monaco dancing in Mexico sushi in Tokyo I want to be where you are driving a classic car Cuba is not so far I can bring my guitar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 over naar Duitsersveld. Weer een doelpunt, Joop. Ja, 49e minuut. En schoonheid van een doelpunt. Werkelijk waar. Naartje mag opkomen naar de 16 meter gebied. Daar staat uh, Maurice Mol heel scherp. Net niet buitenspel. Krijgt de bal. Speelt op de stand terug naar Berg. En die kan heel makkelijk een uh, keeper passeren. 5-0 voor Zandvoort. En we spelen op dit moment in de 51e minuut. Dat gaat lekker daar uh, met uh, SV Zandvoort. Op dit moment dus 5-0 voor... De perspectieven voor de toekomst, is zijn 0,0 Al heb ze nou voor Zweden, de universitaire bul Al beste onderwijzer, bankwerker of psycholoog De komende jaren, wel waarschijnlijk wijkeloos. Toen moest solliciteren Ze zeggen alleen al, solliciteren ja. Heb ze nou geschreven? Wat ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Nou schreef nou ja, maar opnieuw Begin met slopen, tot een oor of die end, toe kiks in de gezet of er niet ergens baan is in. Dat vult ik vies tegen, du sterbst de rest van de dag. Toe voel zich flink broer, du we op de maag. Du moest solliciteren. Allei aan schreef en solliciteren. Hat ze na nou geschreven? Hat ze na nou geschreven? Hat ze na nou geschreven? Nou geschreven. Dat schrijf maar wat nu. Dat schreef nou geschreven hebben, dat dat De te leven, doe kiks en rondjes neer, ergens gaat te Nu geest nog een punt bent, misschien wel nog een lusje bent, misschien gisteren wakieke, dat de Janssen bent met domos. homos. Zal eens Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? En weer een doelpunt, jouw pres. Ja, 52e minuut nu uh, Ryan Lammers, de zoon van Jan Lammers Die, die staat in zijn eerste wedstrijd Toen we hier helemaal vanaf het begin al aan even mogen spelen Gaat prachtig mooi door, wordt getackled Gaat nog steeds door Ziet op, op links dat uh, Jesse de Haan aankomst Geeft een heel mooi breed En de Haan maakt uh, de 6-0 voor Zandvoort In de 52e minuut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 Zaterdagmiddag bij CFM en wat wordt er gescoord daar op uh, Duitsjesveld, uh, Jan Fres. Ja, want het is weer, geweldig. Het is weer een hele mooie aanval. Op een Aan gegeven moment komt zelfs uh, verdedigen puur van En dat is natuurlijk onze eigen Milanberg berk om soms vrij te staan. Hij krijgt die bal aangepast. Hij haalt verschrikkelijk uit. En via een bank van het verdediger gaat hij achter de keeper. Het valt een 7-0 in ieder geval. Nou ja, ik had het al voorgesteld. Het zou er best wel eens 10-0 kunnen worden. En dan heb je nog, nou, dik een half uur. Uh, 35 minuten bijna. Dus uh, wie weet, wie weet, wie weet. Op het ogenblik van Voet. Uiteraard eigenlijk van Voet in balbezit. berg Belekamp. helemaal achterin. Nu aangemaakt, lekker eventjes ruimte. Neemt hij het ervoor. En nu uh, wordt dan eindelijk een diep gespeeld Naar de Nijtscherberg. Berg helemaal alleen de keeper af. Wat gaat hij doen? Legt hem breed, legt hem nog een keer breed en speelt de keeper helemaal uit. Prachtig doelpunt, schitterend doelpunt. Wat een overzicht heeft die man, 8-0. Nou ja, zo gaan we er eigenlijk door, Rick. Ik heb het al verspeld. Uh, dit was een echt een, uh, een uitzonderlijke schoonheid. Uitzonderlijk, echt waar. Speelt twee keer dezelfde verdediger uit, zet de keeper op het verkeerde been en tikt hem dan toch nog de andere kant op. Ja, dat kan eigenlijk alleen maar uit zijn berg, deze antwoord. Goed, ja, wat hebben we dan meer te vertellen? Eigenlijk niet. Het gaat dus goed. voor dat. Uh... ...moeten die punten pakken en ja, ik ben bang dat ze helaas door het tegelijkerspel vorige week... Eh, ...niet meer in aanmerking komen voor een promotie dit jaar. Directe promotie in ieder geval naar die tweede klasse. En het zal ook moeilijk worden om een, een, een periode kampioen te pakken, want omdat er maar elf vroegen zijn, zijn er maar twee periodes. En die eerste periode die is al afgelopen, die zal ons niet kunnen winnen. En in de tweede periode staan ze op de derde plaats. Dus ja, Stamford uh, dat moet uh, nu maar vijf uit gaan spelen. En dan volgend jaar met de nieuwe trainer, met uh, Tets hier, moeten ze dan proberen om naar die tweede klasse toe te gaan. Nu hier aan de linkerkant, dan uh, labbers, labbers, een heel bakker, een mooie beweging. Recht ja, die bal terug. Nee, dus die bal is weg. Aan Duitenberg springt ertussen, prakt bal uit prachtig oud. En die krijgt een vrije schot tegen. Goed, uh, spelen 60e minuut stand voor staan tot feest met 8 uur hem. Maar dat maakt zeker dat er nog wel een paar meer zullen komen. Ja, het zou mooi zijn, Jop, als we vandaag zeker de 10 halen. Ja, de vorige keer komt het record dat we hard het bij de wedstrijd thuis was: 12. En dan gaat hij. Oh, een ging bijna naar Mol. Voor de 9 maar toch weer nog eens 18-0. minuut. Oké, straks meer van JoFres. Uh, het gaat lekker daar. op Duitsersveld. Tellen, tellen, bim,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 Collega Jan Fris het wel naast te zien vandaag op Duitsersveld. Want de voetballers van SP Sanford gaan als een fireball daar over het veld heen. Vandaar ook even deze draait natuurlijk hè, de signaal van Pitsboel. Nou, over Jan Fris gesproken, straks gaan we uiteraard weer bij hem terugkomen... Zo even voor het nieuws en weer van 4 uur. En dan zijn we heel benieuwd of er alweer gescoord is... of alweer gescoord gaat worden. Blijf daarvoor luisteren naar CIVM Zalvoort... je enige echte eigen lokale radio. Dan doen we dat nu maar, dat uh, schakelende duimpje spelt uh, jap. Ja, het is uh, zonder dat hij, is een bevierbehandeling is geweest. Anders had ik gewoon door kunnen gaan. Maar het was uh, op aangeven van uh, Ryan Lammers dat uh, uh, Maurice Moldro de bal krijgt in het uh, 16 meter gebied. Haalt droog uit. 9-0, 65 minuten. Dit is het spel op dit moment. En is dat het Joop of niet? Ja, we staan nu op 10-0. Het is ongelooflijk. Maar weer een aanval van Zand voor over uh, Ryan Lammers. Die ziet uh, uh, hem helemaal vrij staan. Legt die bal breed voor de verdediger Lotti Rikkers. En die nou, legt hem in de rechterhoek. 10-0 in de 65e minuut. We leven het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En volg de laatste nieuwtjes via onze website www.zfmzandvoort.nl van Dua Lipa en Biedewon. Ja, er komt een uh, golftoernooi uit... Uh, ge uh, georganiseerd door uh, Lauren Hardy. Jij hebt daar meer info over, uh, Albert-Jan? Ja, it geht on. Het geht on, ja. echt waar. He? Oftewel, het <coughs> gaat door. De zondag 12 maart organiseert Lauren Hardy... het eerste elf steden golftoernooi ter wereld. Er, wordt elf, er worden elf holes op de openbare golf Zandvoort gelopen... die allemaal de naam van een van de elf Friese steden krijgen. Het wordt een ludieke gebeurt, de, gebeuren geladeerd... Met allerlei leuke randzaken. Zo staat er langs de baan versnaperingen als Berenburger en Snert. Ook wordt een elfstedenquiz gehouden. Verder zou het leuk zijn als de spelers verkleed komen. Maar denk erom, schaatsen worden niet als golfschoenen geaccepteerd. <lacht> Al dus organisator Ron Brouwer van en Hardy met zijn bekende humor. Deelnemers dienen in het bezitten zijn van een golfvaardigheidsbewijs. Met of zonder handicap is niet belangrijk. De kosten zijn 35 euro voor deelname aan de wedstrijd. En inclusief het wereldberoemde winterbuffet in café en Hardy na afloop. Leden van Open Golf Zandvoort krijgen een korting van 10 euro... en betalen dus slechts 25 euro. Bij de prijzen zijn ook twee consumpties inbegrepen. Inschrijven voor deze ludieke evenement... kan aan de bar bij en Hardy aan de Halterstraat 46, maar wie weet dat niet. In ieder geval, it geht on. Zo, dat is goed nieuws. En tot zover uur 2 alweer, ja... Ik heb het tegenwoordig zo druk, Albert Young. Dat wil je niet weten. Hier is zoveel te doen. Mijn boodschappen nog doen en straks de vuile was...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 De glaas gedichten maken, Hoewel het is pas juni nou. De krant ligt nog te wachten. Ik moet wat doen als bord. Vlaeloze nachten, komt de dagen zijn te bak. Ze zijn te komen. Ik heb nog zoveel te doen. Ik moet... Tot zover het ritme van Zie via de kabel op 104.5.